Dit was het NOS. Zandvoort heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. Met, met nu. het. Welkom bij alweer het tweede uur van het op jouw ZFM Zandvoort. En hij is er hoor. De one and only DJ ons Sydney Mensen laat je even horen. Wat een gezelligheid hier in de studio. hij in de mid. Maar ja, we gaan gewoon tot twaalf uur door. Dus ja, hoe gezellig is het? Dit is jouw CFM-standwoord. Zie het in de house. 25 jaar hem. Wheels Steel, the one and only DJ Dion Sydney. Tot 11 uur, speciaal voor jou. Non-stop in de mix. CFM 25 to the The party continues.